Dood, Tij. Een spel van Frans Meijer. Regie Ad Leufler. Zij doen een balspel op het strand. Zij doen een strandspel met de bal. Zij doen een spel met de strandbal. Zij doen een balspel op de strand. Wij doen een strandspel met de bal. Wij doen een spel met de strandbal. Niets te zien. Ja, de zee en het zand. De lucht en de meeuw daarin, natuurlijk. Maar verder, verder is er niets te zien. Ik speel de bal, zul je hem vangen? Ik hoor de bal, zul je springen? Ik werp de bal naar jou, let goed op! Niets te horen ook. Ja, de zee op het strand en de meeuw in de lucht, natuurlijk. Maar verder, verder is er niets te horen. Ik werf de bal naar jou, leg goed op! Niets te zien en niets te horen. Leg goed op! Wat sta je nou te kijken? Als je de bal laat vallen ben je uit, dat weet je toch? Misschien waarschuw je me als het mijn beurt is? Niemand weet precies wanneer het zijn beurt is. En als je de bal mist, dan ben je uit. En als je uit bent, wat dan? Dan is het afgelopen met je. Dan sta je buiten de kring. Buiten de kring? Zonder bal, buiten de kring. Van! Van! Van! van. Als ik de bal had, dan zou ik hem naar jou gooien. En ik zou hopen dat je hem terug zou gooien naar mij. Ik zou de bal vastgrijpen op dezelfde plek. Mijn handen op jouw handen. Op de bal. Bang. Bang. Bang. Nu weet ik waar je naar kijkt. Is hij alleen? Allicht. Al Wat bedoel je? Hij mag niet meedoen. Waarom? Niet? Hij is een spelbreker. We hebben hem eruit gegooid. Deed hij dan eerst wel mee? Let liever op. Straks overkomt het jou ook. Wat doet hij daar? Wat ze allemaal doen als ze buiten de kring staan, niets. Wat zouden ze ook moeten doen? Hier spelen wij. Daar is alleen zee en wind. <middels> is mijn vader de spannen voorover gebogen. Hij mocht de bal eens missen. Mijn moeder zie ik niet. Maar de kring is groot genoeg. Altijd wel een plaatsje voor haar. De ernst waarmee ze bezig zijn. Als het maar niet zo koud was. Zo, jonkie. Dag. Moet je niet meespelen? Ik hou niet van spelletjes. Oh, maar dat is toch een reden. Dacht je echt dat de meesten daar gister wel plezier in hadden? Ja, maar als je niet meedoet, dan sta je er buiten. Klinkt logisch genoeg. Dus? Wat bedoel je, teruggaan is er niet bij. Nooit jongen. nooit. Het is alleen zo koud. Oh, Dat wind gauw genoeg. Kou? Nee, dat idee, het idee dat je het koud hebt. Toch zijn je handen blauw en je ogen wateren. Ik ben oud Jogi. Je lichaam verandert, verkleurt. Je gaat er je koers van aflezen. Weer mijn jas? Ben je belazerd? Iedereen moet het doen met wat hij heeft. Anders was je vlug klaar met uitdelen. Ik zal mijn jas uittrekken. We kunnen er in ieder geval op zitten. Wat je wilt hoor. Ik heb er niet om gevraagd. Nee, nee, nee, jij hebt er niet om gevraagd. Zo. Ga nog maar zitten. Yeah. Bam. Bam. Bam. Hup, jongens. Zet hem op. Jij bent verbitterd. Wie? Ik? He. Nou, dan heb je het toch mooi mis. Ik ben toekijker. Ik volg het spel met spanning. Voor me genoeg, om zo te zeggen. Hoe lang kijk je al naar ze? Al jaren, jochie. Al jaren. Ik was hier al toen ze jou nog naar de kring moesten dragen. Ik ben nooit naar de kring gedragen. Uh, kom, jong mannetje, maak dat de kat wijs. We zijn allemaal naar de kring gedragen. Allemaal. Je had toch niks te vertellen? Of wel soms? Ik ben eruit gestapt zo gauw ik kon. Ja. En nou heb je het koud. Jij zit me toch hoop ik niet te jennen, hè? Oh, ik heb het toch ook koud? Nee, ik zou niet met mezelf spotten. Oh. Nou oké okay dan. Wil je een sigaret? Als jij hem voor me draait. <laughs> Mijn vingers. Bam. Er zijn er hier niet veel, hè? Alleen jij en ik, jongie. Jij en ik. En verder niemand. Zeg, ik weet wat je wilt vragen. <laughs> ja, kijk maar, maar niet zo aan. Het ligt duimen dik op je gezicht. Jij wilt vragen... Wat ik al die tijd gedaan heb. Ja. Niks. Gekeken. Gewacht. Gewacht? Waarop? Dat ik zo oud zou zijn als ik nou ben. Heb jij al die tijd niks gedaan? hey, nee, hey, hey, hey. Wil je je wel eens een beetje rustig houden? Ja, ik weet dat ik op jouw jas zit. En jouw safir ook. Maar dat geeft jou geen recht. Geen enkel recht. Ik heb mijn hele leven met mijn kont op nat zand gezeten. Dat eventjes kan er heus nog wel bij. Eventjes? Alles heeft zijn tijd, jonkie. Zelfs toeschouwer zijn. Ik ga iets doen. Iets doen. Goed zo, Jochie. Ga jij maar wat doen. Ik wacht hier wel op je. Nou? In het begin... ...liep ik naar de zee... ...en terug. Waarom? Om... Uh, ...omdat je niet verder kan... ...dan de vloedlijn, Jochie. Waarom? Naar de zee en terug... Dacht je dat er niks anders te doen was, ouwe man? Hier, let maar eens op mij. Alles wat je wilt, jochie. Hey, hey, hey. Wil je die check hier laten? Let maar eens op mij. Stop. Hou je hoofd bij het spel. Oh. Wat heb je nou gedaan? Je hebt hem laten vallen, de bal. Ja. God, je hebt de bal laten vallen. Ja? In godsnaam, pak hem op. Vlug. En doe of er niets aan de hand is. Gooi hem naar mij. Ik ben toch uit? Moet ik nou niet uit de kring? Pak die bal. Pak die bal. Wie de bal laat vallen is uit uit, uit, uit, uit. Te laat. Te laat. Ze sturen je weg. Ja. We hadden de bal naar elkaar kunnen gooien. We hadden elkaar aan kunnen kijken. Gebaren kunnen maken. We hadden gelukkig kunnen worden. Jij en ik. De bal. Wie de bal laat vallen is uit een Jesus. Ze sturen er weer een uit. Ja, dan zit je alleen. En dan krijg je ineens twee van die snotmuizen op je dak gestuurd. Dag, meisje. Heb je de bal laten vallen? Ik let er even niet op, meneer. Ik ben geen meneer, meisje. Ik ben oud. Er loopt water uit mijn ogen. Wilt u misschien mijn zak doen? Hou mm, je tante lappie maar bij, Heuvel. Ik heb het jaren zonder gedaan. Yeah. Heer. Als je stil bent, kun je naast me gaan zitten. Op de jas van dat heet hoofd daar. Wat doet hij? Iets. Hij is iets aan het doen. Let maar op mij, zei hij. En dat zit ik nou te doen. Het is koud hier. Dat went, meisje. Dat went. Oh, ik heet... Ik kijk eens hier. Ik ben de oude man. Dat heet hoofd de jongen. En jij het meisje. Dat moet toch genoeg zijn. We zullen elkaar heus niet mislopen hier. Ik stel me altijd voor aan mensen die ik niet ken. Niemand die daar hier wat in ziet. Ik ben oud. En de jongen is iets aan het doen. Doe jij ook maar liever iets nuttigs. Wat dan? Draai maar een sigaret voor me. De vingers, die willen niet zo best meer. Ik begrijp niet wat hij aan het doen is. Hij zelf ook niet, juffie. Het is alleen het idee. Toen ik hier pas zat, rende ik me de poten uit mijn reet. Alsjeblieft. Nou, nou, nou, nou, geen praatjes, meisje. Daar kopen we hier niks voor. Nou. Trek nou niet zo'n gezicht. Ik ben toch maar een oude man. Hier. Ja, dat heb ik bewaard. Voor als het nog eens te pas zou kunnen komen. Een dropje. En voor jou, om op te zuigen. Zo, zo. Jij hebt iets gedaan. Genoeg. Genoeg. Dus weet, je zweet. Je echt. Je start te trillen op je poten. Sorry je vindt. Genoeg. Kijk daar maar eens. Vertel het maar, jonkie. Er loopt weer wat water uit de huilbuisjes. Kom mee. Kom maar mee. zal het je laten zien. Oh, dag. Waar kom jij vandaan? Uit de kring? Gevallen met ballen. Even niet opgelept en uit was te pret. Stel je niet aan, ouwe man. Kom, veeg je oog en je neus af en ga mee. Dan zal ik je laten zien wat ik gedaan heb. Ik deed al niet anders, vroeger. Het ene plan na het andere... Ik schoot over het strand als een zandvloer. Dat leer je wel af. Kom je wel van terug. Als je eenmaal geleerd hebt om te kijken. Alleen maar te kijken. Nou, kom je nog? Ik ook. Ik heb niet op jou gerekend, maar je bent er nu. Misschien kan ik er iets op vinden. Man. Het is hier vlak voor je neus. Maar... Dat, dat is... Dat, dat is... Heb jij dat gedaan? Ja, met mijn blote handen. Helemaal alleen. Nou, ik mag... Voorzichtig nou, oude man. Straks schop je er een gat in. Nou... Wat? Zie je wat hij gemaakt heeft? Zie je waaraan hij zo hard gewerkt heeft? Kun je zien wat het voorstelt? Een zandkasteel! Ga maar vast. Geef me je hand. Laat me ook je steunen. Hij heeft een zandkasteel gebouwd. Helemaal alleen. Met zijn blote handen. Zelf. <laughs> een, een hoop zand. Met torentjes. Heeft hij aangestampt. En bovenop een zakboek en een stuk hout. Daarin zullen we het niet zo koud hebben. <laughs> een zandkasteel. Wat doet dat? Huilen. ...huilen en wijzen. Hoe stak ik? B waar wijst hij nou? Het hele strand over. Hij wijst in het wilde weg. In het wilde weg. Zolang ik hier ben... ...heb ik gewoon... ...zandkastelen. Iedere dag... ...tenminste één. Warm, dacht ik. Nou zal ik geborgen zijn. Ik bouw er van alles in. Keukens... Schouders een bibliotheek, En dan kwam de vloot of de wind stak op. En dan stortte alles in. Oude man, ik waarschuw je. Alles stortte weer. In. Oude man, ik. Alles stortte in. Oude idioot. Hier. Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? niet laat Niet doen, niet doen. Niet doen, niet doen, ik nou, hij heeft het voor elkaar. Hij heeft het stuk geschopt. Hij heeft het laten instorten. Je hebt hem geslagen? Nee, nee, nee, nee. Raak me niet aan. Ik. Ik ga wel weg. Waar ga je naartoe, oude man? Laat hem toch. Naar een stuk strand waar geen kastelen behalve zijn. Mensen die iedere dag een stukje lust, een kop krijgen, zandbouw. Uh. Laat me gaan. Laat hem maar gaan. Waar moet hij naartoe? Hij heeft het kasteel stuk geschopt, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Je kunt hem toch niet zomaar wegsturen? Waarom niet? Hij is een saboteur, het strand is groot genoeg. Wat een waanzin, hoe kun je nou zandkastelen saboteren? Je hebt er allemaal valse hoop gegeven met dat waars idee. Kijk hem dan nou loop ik. Ik ga met hem mee. Mijn beste wensen begeleiden jullie. Ratzo! Misschien bevalt hij van de oude man je beter. Waar? Waar? Als ik maar een schep had... Wacht, ik trek mijn laars uit. Zo. En nu? Komt de zee al op. Hoeveel tijd heb ik... Lekker dropje? Dat heb ik al die tijd geweten. Iedere keer als ik het in mijn zak voelde, dacht ik... Dat moet een lekker dropje zijn. En dan bewaarde ik het weer een tijdje. En nou bik ik het in mijn mond. Is je gegund hoor meisje. Zuig er maar fijn op. En probeer er een tijdje mee te doen. Want er zijn geen anderen. Dubbel zout? Niet meer. Allang niet meer. Dat dubbel is er in de loop van de tijd wel afgesleten. Hm. Lekker. Ik geloof dat hij het weer aan het opbouwen is. Tee? Ik geloof dat de jongens een kasteel weer aan het opbouwen is. Natuurlijk. Hij zal wel gek zijn als hij het erbij liet zitten. Maar u hebt het eerst stuk gemaakt. Daar moet hij maar aan wennen. Dan zullen het hem nog wel meer in storten. Alles kan niet ineens. Wilt u hem niet helpen? Zo help ik hem beter dan dat ik er omheen ga staan dansen. We moeten het allemaal alleen doen. Hoe bouwde u uw kastelen? Botten, juffie. Botten. Van botten en zand. Botten? Ja. Van de mensen die uit de kring moesten. Alles wat je hoefde te doen was... wachten tot de zee wat beliefde terug te gooien. De zee? Bedoelt u dat die mensen... Jazeker wel. Als de wind gunstig stond. Nou... ...dan kon er wel eens een dagje tussen zitten... ...dat je een stapel in je knuister had... ...waar je wel drie kastelen van had kunnen bouwen. Knotsen van kastelen. Maar hielp u die mensen dan helemaal niet? Liet u ze zomaar de zee inlopen? Ja, wat kan ik nou? Een arme oude man. Mijn handen beven. Ja, en, en uw ogen staan vol water, dat weet ik ja mensen de zee laten lopen. Nou moet jij eens goed luisteren, juffie. Ik ben hier een leven langer op het strand. En ik ben geen opvangcentrum of hulppost. Dit hier is een vrij strand. Iedereen komt hier voor eigen risico. Niemand die op je kleren past of op je horloge. Als je dat niet bevalt, en geef de dropie terug. Oh, hier, hier. Ik volg van u. U bent een verschrikkelijke oude man. Ha. Ga je het nou weer met die jongen proberen? Wat? Wat ik zeg. Ga je nou die kastelenbouwer, gezelschap Daar oh. Dag hoor, meisje. En neem niet van die grote stappen. Toch, dier. Flessen, papier, beukjes, lekker strandballen, slipjes, verdomd in dit weer. En kwallen, oh, die stak. De oude kranten, Ik moet daar godverdomme een kasteel van bouwen? troep. Oh, oh, hallo. De oude man alleen gelaten? Wat is er, ben je ziek? Koud. Ik, ik, heb, ik ben zo koud. Je moet ook niet hier gaan staan. De zee komt op. Hey, nee. Je gaat toch niet huilen? Nee. Ja, dat zie ik. Ja, trek mijn jas wel weer uit. Uh, Waar is de ouwe? Hij bouwt kastelen van botten. Botten? Is die lijkenvreters? Houd toch op. Waarom doen jullie zo? Zo. Zo. Zeg goed, help me zoeken. Hè. Ik moet het kasteel versterken voordat er vloed komt. Kinderen. Dat zijn het. Met deze wind kun je land zoeken. Dat kasteel stort in, wat ik zeg. Alle kastelen zijn ingestort. Ook die met de botten. De wind en de zee. Daar heb je wel wat anders voor nodig. Lels. Heet hoofd. Wat heeft die meid zijn jas nou al? Zijn cheque meegenomen. Niets. Niets? Ligt toch troep genoeg? Ja, maar, maar niks bruikbaars. Wacht. Ja, het komt hierheen. Ja, ja. ja wat? Wat? En Tom, wat? Dat drijft de ton hierheen? Wat? Hey, wat doe je nou? Niet wegdrijven, ton. Tom. Tom. Kom! kom te gaan. Hij komt! Hij komt! Hij komt! Wat nou? Rent dat jongetje het water in. Dat is al heel gauw opgeven. En dat meisje zal die jas wel weer komen delen. Paan! Paan! Pa. Een ton om in te wonen, te leven, om naar terug te komen. Help me vleug! Ja, ik, ik... Goed, goed, goed. Laten we vast vooruit in de heiste vlag. Vandaag is het feest. Feest! Wat heeft die aap daar? Een ton? Dat is wat anders dan zo'n uit elkaar gevallen karkassen. Kijken of het er ergens nog een droppie vastkleedt. Hier! Ja. Helpen! Ja. Trekken! Hij moet hem! Hal open op! Oh, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Daar! Oh, ja. Daar. ja, ja, ja! Ja! Ja! ja. Oké. Okay. Jezus, meid. We hebben een ton. De zee komt op! En de wind ook. Net op tijd. Ik ga naar binnen, ik ben drijfnat. En de oude man? Die is jaloers. Schot hem in elkaar, zo gauw hij de kans krijgt. Nee, laat hem maar zitten in zijn vodden en benenkot. Wij hebben een ton. Ik, ik zie hem niet meer. Het wordt toch donker. Niks. Geen droppie. Geen kruimeltje snoep. Een gast met lege handen. Maar de wind steekt op. En dat is niet best voor mensen zonder kring. Of don. We moesten het maar eens proberen. Ik mijn jas even. Je hebt alles uitgetrokken. Alles wat nat was. En alles was nat. Nou, kom. je nooit eerder een naakte man gezien? Nou, man. <lacht> Mooie ton heb je daar. Dag, ouwe man. Dit zal wel wat moeilijker kapot te krijgen zijn. Uh, trap ik niet tegen lang, jonkie. Het beste dat er een jaar aangespoord is best hout, fijne tuigjes. lekker tonnetje. Je wilt erin, hè? Alleen even kijken. Even zien wat je ervan gebrouwen hebt. Kijk. Kleertjes uit, vrouwtje onder een handbereik. Sta jij het een beetje voor jezelf te verpesten, bouwen. Laten we dan nou maar in, het wordt steeds donker. Nou, je hoort het, oude man. Trek je benen in en hou je kop dicht. Alleen omdat jullie erop staan, hoor. Heel vriendelijk. Dat stel ik op prijs. Jawel. Zeg, wat heb jij? Ben ik lekker? Weet het niet. Mijn hoofd moet zo liggen. Geef je pols eens. Hè? Hoor hoogt goed. Ik zie. Alles draait. Klopt. Voel ik ook. De ton beweegt. Beweegt? De wind, jonkie. Nou, storten alle kastelen in. Maar, maar de ton beweegt alleen een beetje. Jezus, hij beweegt. Ga eens maar toe. Dan kunnen we elkaar vasthouden. Ik hoor het water. Ik denk toch niet? Ik heb er al zoveel ziganjogi. In alle mogelijke verpakkingen. Maar dit is een ton. Een grote zware ton. Er zitten drie mensen in. Die uit de kring gezet zijn. Dat is het verschil. God, wat is Wat gebeurt wat er altijd gebeurt, juffie. Met mensen zoals wij. Ik, ik heb die ton uit het water gehaald. Ik heb hem naar het kasteel gesleept. Die ton is van mij. Hij gaat niet terug. Niet terug. Ferm gesproken, jongeheer. Laat me eens zien dat je pit hebt. Belazen me niet, ouwe. Dit is mijn ton. Vergeet dat niet. Eh. Uh maar niet op mij. Oude mensen zeuren. Dat is bekend. Oh. Heer, wat schudt die bij. Ik kon het steeds. erger wordt. Wat zit jij nou te doen? Ze bidt. Braaf zo, meisje. Hou jij de moeder maar in. Christus. Oh. Hou haar vast! Uh, Hou haar benen vast! Oh, oh. Ongevraagd! Joji, En met alle twee mijn handen. Hou je kop, ouwe! Ze is ziek! Hé! Hey. Hé, hey zeg! Kun je me verstaan? Meisje, meisje! Oh, alles voelt zo raar Je Til je hoofd op! Zo ja! Ga op mijn jas liggen! Ja hoor! In zijn blote kont! Dit wordt een mooi gezicht, als we aanspoelen. Aanspoelen? Bevaren, jochie. Bedrijven, of hoe je dat noemen wilt. Zijn we van het strand af? Al meteen, bij de eerste windstoot. Het was meteen raak. En jij hebt niets gezegd? Het meidje... Het meidje, die heeft het al rot genoeg. Wat is het? Niets, niets. Blijf nou maar liggen. Hou me eens even vast. Ja. Ik wil naar buiten kijken. Wat ik zei. Wat ik zei. We moeten hem in evenwicht houden. Uh, als hij gaat rollen. Goeie keert, Yogi. We komen net zo aan als de anderen. Schoon gescheurd. Stil. Laat ze het niet horen. Zonder mannen. Het is een mooi meisje. We halen het door, oude man. Jij en ik. We brengen het terug. Wat ik zei. Schoongescheurd. Hou je kop. Ik breng dat terug, terug in de ton op het strand. Ik, ik geloof dat ik moet opengeven. Ik ga er even uit. Nee, nee, nee, nee, nee. Hier, van mijn handen maak ik een kom. Wacht. ik gooi het wel buiten. Nou, schoon op. doe maar, oh. maar, maar. schaam je maar niet. past hoop. Het is een Er is niets om bang voor te zijn. Als het weer licht wordt, dan zullen wij dansen op het strand. Dan vindt de oude man weer een dropje. Zo zout als je het nog nooit gegeten hebt. Hou je me vast? Zo stevig als ik maar kan hey, nog een plaatsje voor een oude man die zijn leven al aan zich voorbij heeft zien tekenen. Zit stil, oude man! Verstoor het evenwicht niet. Nou, zo oud ben ik nou ook niet. Ik zou ook wel weer eens... Jij verdient het om aan te spoelen. We krijgen allemaal wat we verdienen, jonkie. Het wel of het steeds erger ...de arm op mijn nek. Jezus. Ze is zo stil. Is zo zwaar. Hé. Hey, oude man. Oh god. Laat hem niet dood zijn. Niet dood. Niet na de ton in het opengeven. Ik moet het strand halen. Ik, Ik zwem. ...naar het strand. rijden Stampt. Stampt. Stampt. Stampt. Stampt. Naar het strand. Strand. Strand. Strand. Ja. Alleen, de oude man en de Tom. Wat? Nee! Ik ben teruggezommen. Ik heb het strand gehaald. Nee, nee, nee! Niet terug. Niet terug in zee. Zij niet. Niet het meisje. Die tekst! Sherman! Ik. Ik zal de ton vinden. Ik zwem je terug naar de ton. Hou maar vast. En straks. straks zal ik je warm maken. We zullen het oude man zoeken. Hm? We zullen veilig zijn in de ton. Mijn ton. Geef me je handen. Wow. Geef me je handen. Wow. Zeg wat. Zeg wat. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik zwem naar de ton. We zullen praten. Elkaar vasthouden. Je, je moet niet bang zijn. Ergens moet de ton zijn. We... Alsjeblieft, praat tegen me. Zeg wat. Wie de bal laat vallen is er. uit, uit, uit, uit. was een spel van Frank Meijer, waarin u de stemmen hoorde van Gerry Mantel, Hans Karstenbach, Dries Krijn, Paula Major, Donald de Marcas, Trudy Libousan en Janine van Elzakker. Regie Ad Leupler, Technische Realisatie, Cor de Groot en Max Westra.